De groep was van plan om oud-Martijn-bestuurslid uit den Bogaard de flat uit te jagen, maar die was niet thuis. Donderdagavond demonstreerden zo'n 200 mensen bij de flat, maar toen bleef het rustig. De betogers hebben voor woensdag een nieuwe actie aangekondigd. Zuid-Afrika spreekt tegen dat Nelson Mandela weer thuis is. Het bureau van president Zuma laat weten dat hij nog steeds in het ziekenhuis ligt. Zijn toestand is stabiel. Volgens een woordvoerder gaat het wel steeds iets beter met de oud-president. Vanochtend melden de BBC en CNN dat Mandela het ziekenhuis in Pretoria heeft verlaten... en is teruggekeerd naar huis. De 95-jarige Mandela werd op 8 juni met een longontsteking opgenomen. Op het WK roeien in Zuid-Korea hebben de Nederlandse mannen in de vier zonder de wereldtitel veroverd. In een sterke eindsprint versloeg Oranje Australië en de Verenigde Staten. De Nederlandse ploeg veroverde begin dit seizoen ook al goud bij het EK in Sevilla. In de twee zonder was er brons voor het duo Rogier Blink en Mitchell Steenman. In de finale moesten ze Nieuw-Zeeland en Frankrijk voor laten gaan. Het weer: Overwegend bewolkt en hier en daar lichte regen. Vanmiddag droog en ook geregeld zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen verandert er weinig, dan wordt het zo'n 19 graden. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie op de Ringweg Amsterdam... de A10 Zuid richting Amersfoort. Daar staat tussen Oud-Zuid en Afrit Rai twee kilometer. De werkzaamheden is naar de rijbaan het hele weekend afgesloten. En er zijn problemen bij de spoorwegen. Want tussen Nuns, Peter en Harderwijk rijden geen treinen door een aanrijding. En ook tussen Naarden, Bussum en Weesbreiden geen treinen. Dat komt door een overwegstoring. In beide gevallen is de vertraging meer dan een uur.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 Dit is Radio 1. Tros Kamerbreed. Presentatie: Kees Boonman. Goedemorgen, zonder Margriet Vromans. Aan tafel vandaag twee ex-ministers: Hans Hille van het CDA en Klaas de Vries van de Partij van de Arbeid. Meneer Hille, ik ja, zei even snel aan u gevraagd. U was tot november vorig jaar minister van Defensie. Ook u heeft afwegingen moeten maken, heeft 16 inzetten in Libië... de politiemissie in Kunduz. We gaan zo natuurlijk uitgebreid over Syrië praten. Maar even heel kort nu. Uh, steun voor de Amerikanen. U heeft gisteren de minister van Buitenlandse Zaken, Kerry... waarschijnlijk gezien militair ingrijpen nu. Wat zegt u dan? dat het niet verstandig is. Klaas de Vries, uh, u bent Eerste Kamerlid nu... voor de Partij van de Arbeid, oud-minister van Binnenlandse Zaken... maar uh, wij herinneren ons u ook als uh, de lastpak voor premier Balken... want u heeft ongelooflijk veel vragen gesteld om helder te krijgen... waarom Nederland toen de inval in Irak steunde in 2003. Het heeft uiteindelijk geleid tot een, uh, een groot onderzoek. Als Amerika nu ingrijpt... Wat zegt u dan? Onrechtmatig. Oké, okay, Syrië. Uh, daarover gaan we het, uh, ik heb het al gezegd, natuurlijk uitgebreid hebben. Dat is een onvermijdelijk gegeven. Maar we gaan het ook hebben over de coalitie, over Diederik Samson. Uh, misschien onder de werktitel Hoe gezellig is het bij de Partij van de Arbeid. En wat uh, verder nog ter tafel komt, alleen uh, uh, met de wetenschap dat we om 12 uur ophouden. Uh, u kunt ons uh, ook zien op Tros kamerbreed.nl. Geen weekoverzicht. Want de Kamer die begint pas echt uh, volgende week. Maar uh, wel de kranten. En die pakken er maar even bij. Ik heb de naam al even laten vallen. Diederik Samson. Uh, van heel weinig zetels vorig jaar in september naar heel veel zetels. 38. Het kon niet beter. Een nieuw pak. Stropdas. En opeens het moment... Uh, van het succes lijkt voorbij. Hij ligt onder vuur. Mensen stappen uit de fractie. Lekken, zeggen dat hij dirigistisch is. Staat in de Volkskrant. Partij van de Arbeid uh, kraakt onder harde hand. Samson, lezen we in het Algemeen Dagblad. En de Telegraaf, waar u geloof ik een trouw abonnee van bent... Uh, meneer De Vries, begon gisteren uh, met het aanpakken van Samson... ook onder uh, het feit dat de fractie... Uh, ...vergadering wordt opgenomen. Uh, was dat trouwens in uw tijd ook al zo? Mag ik dat lezerschap van de Telegraaf eerst ontkennen? Uh. Dat gaat me te ver en dat moet niet blijven hangen. Oké, okay, nou, zo uh, Was het in mijn tijd ook al zo? Ja, dat was in mijn tijd ook al zo. Ik geloof zelfs dat ik het waarschijnlijk mede verzonnen heb. Het was oh ja. zo dat... Ja, we hebben natuurlijk fractievergaderingen. En daar werden, no werden notulen van gemaakt. En er zat dus iemand verveeld op te schrijven wat iedereen vertelde in die fractie. En als je dacht, dat was er nou ook weer beslist... dan keek je in die notulen en dan stond er vervelend verhaal, gelul. Euh, enfin. Dus dat was niet zo informatief. En toen hebben we, geloof ik, eindjaren... 80 beslist van luister tegenwoordig kun je alles opnemen. Uh, vinden jullie het goed dat we gewoon die fractievergaderingen opnemen? Er wordt zelden naar gekeken. Maar als we ooit eens moeten weten wat er aan de hand is geweest... dan uh, nou, kunnen we het altijd even naar luisteren. Nou vindt pri iedereen prima. Het gebeurt er helemaal in het openbaar, dus er is niks geheim. Wat bedoelt met openbaar, want ik nou, heb die, nooit iedereen... die banden gekregen? Nee nee, nu, oh. nu, nee, nee, in het openbaar van de fractie oh, okay. Dus iedereen weet dat. Er wordt een cassettebandje ergens ingestopt en dat wordt omgewisseld. Dus daar was op zich, uh, daar is geloof ik 30 jaar geen bezwaar tegen. Geweest. En af en toe was het ook wel handig. Want uh, ja, dan wist je niet meer precies hoe iets geweest was. U uh, noemde net de commissie Davids. Ja, dat uh, die heeft voorzitter... Dat voor heb ik zijn... nog niet genoemd. He, nee. Maar dat zo heette die commissie in het onderzoek uh, deelname ja, ja, Nederland-Irak. Ja, ja, ja. Nou, die heeft van de fractie in de tijd uh, alle tapes gekregen... van, uh, van die fractievergaderingen. Oh. Zodat ze heel exact konden horen wat er gebeurd was. En verder kan het dus zijn dat je zegt, ja, ik was daarvoor... en een ander zegt, dat was ik tegen. Nou, dan zou je dat wel kunnen nagaan. Ja, ik was... vind dat echt bizar om daar zo'n opwinding over te maken. Ja. En het enige alternatief is dat je het allemaal nou opschrijft. Ja, en uh, oké, okay. worden die banden ook openbaar? Of liever gezegd, vindt u dat die banden ook op enig moment openbaar zouden moeten worden? Ik zou het heel interessant vinden als je straks naar het Instituut voor Sociale Geschiedenis... Gaan. Die, uh, die maar ook die dat van dat de meest recente, voor het recess nog? Nou, dat, uh, dat lijkt me nou uh, iets kort... wat die fractie moet beslissen. Daar ga ik niet over. Maar, ja. uh, kijk, fractievergaderingen zijn uh, meningsuitwisselingen tussen fractiegenoten. Maar op een gegeven moment is er geen enkel bezwaar tegen dat dat bekend wordt. Ja. Nu uh, hebben wij wel even gecheckt hoe die andere fracties dat doen. We hebben alle fracties gebeld. Niemand doet het. Uh, alleen uh, 50-plus fractie dat hebben we niet uh, gecheckt. Maar we weten gewoon uh, dat Henk daar waarschijnlijk voortdurend aan het woord is. Uh, dus daar <lacht> hebben we ook niet verder navraag naar gedaan. Meneer Hille, in. Uw partij, eh, ook toen u fractielid was, maar ook toen het gedoe over de PVV eh, was... zijn er toen ook allemaal bandopnamen gemaakt? Nou, die PVV-tijd weet ik niet, want toen was ik geen lid van de fractie. Nee, maar, maar u kwam er en toe wel ik... langs, geloof ik, hè? Nee, hoor. Fractie oh. is fractie. Heeft maar... je hebt helemaal gemist, dat traject? Ik heb het zeker niet gemist, oh. maar ik heb dat bijvoorbeeld in mijn lijfblad... de Telegraaf elke dag zitten kijken hoe dat er best... Oh toen... ja, dat is even voor de helderheid, hè? Klaas de Vries, geen beneden u wel, hè? Ja, zeker. Maar, maar los daarvan, Nee, toen weet ik het niet. In de tijd dat ik zelf lid van de fractie was... en ik ben ook secretaris van de fractie geweest... hadden wij naam het wel op. En dat was precies om de reden, zoals de heer de Vries net zei... dat was vanwege uh, uh, de notulering, de verslaglegging... omdat ze adequaat mogelijk te kunnen doen om een terugvaloptie te hebben. Weet u, ook in de Tweede Kamervergaderingen die openbaar zijn... loopt al het geluid mee en trouwens tegenwoordig ook beeld mee. En kan, uh, de, kunnen de notulisten, die heten daar dan uh, de griffie... kan de griffie achteraf met de band erbij kijken wat er precies gezegd is. En ik denk dat het voor de kwaliteit van de besluitvorming alleen maar goed is. Maar nu Samson, een politiek leider die opeens onder vuur ligt. Hoe noem je zo'n situatie, meneer Hille, in de politiek als je dit meemaakt? In nou, de politiek komt en het gaat. Dat noemen we in de politiek net zoals in de rest van de wereld. Het een komt hype, en het een gaat. Hype, een hype, Hij dan. gaat. Dat weet ik niet, maar het is een hype. Op een gegeven moment. Er, er, zijn heel, er is heel veel emotie tegenwoordig in de politiek, nog veel meer dan vroeger. En um, heel veel dingen. Uh, Bij elk verhaal. Uh, wordt uitgelegd als good guys en bad guys. Er zijn mensen die t, de, de held is er en er is de, de, degene die het niet goed doet. En die moeten dan op een of andere manier moet daar een beslissing komen. De held moet winnen en de, de schurk moet verliezen. Wie is wie nu op en, dit moment? En Samson daar. is heel lang de held geweest. en op optome uh, dreigt hij in, in de rol van de schurk te komen. En waar leidt dat toe? Nou, dat weet ik niet, omdat de, de, de, de werkelijkheid is iets heel anders dan het beeld altijd wil weergeven. Dat romantische beeld van schurken tegen helden... is in, de, in, in het echt eigenlijk nooit zo. En, ja, maar uh, het is meestal wel zo dat in zo'n verhaal ergens uh, het boek dichtgaat. Dus in welke fase zitten we wat dit betreft, we, denkt u als waarnemer? We zitten pas in het begin. En wat, wat denk oh. ik overwegend is... dat is dat wat de afgelopen jaren run is gebeurd... en uh, de schuld daarvoor ligt bij de politieke partijen zelf... Dat, um, dat er zo snel is doorgestroomd... en dat, er, dat de, het accent zo snel is, op, is gelegd op woordvoering... op handig debeten en zo weinig op het hele moeilijke vak van politicus zijn... waarvan Bas de het ook ooit zei... het is de kunst van het ivoor draaien. Je moet er eindeloos geduld voor hebben. Ja. hebben. Tegenwoordig moet je heel snel slagen maken en gauw thuis. En ik vind het geestige dat je in Nederland een koning... een jaar of veertig voorbereidt op zijn ambt... En dat je minister-president of, of überhaupt kamerlid kunt worden uh, na één nachtje slapen. Maar het is echt, politicus zijn is een ontzettend moeilijk vak. Ja, maar uh, we leven nu in een tijd waarin het heel snel uh, goed gaat. En inderdaad, u suggereerde dat ook, uh, uh, ook soms heel snel heel slecht gaan gaan. Wat, wat, wat, wat leidt dat toe? Nou, het is veel riskanter tegenwoordig, het politieke bedrijf. Juist omdat die emoties zo verschrikkelijk... Uh, uh, veel toevoegen. Lou uh, zeggen het beeldversluien. Aan de andere kant. Uh, Diederik Samsom is niet de eerste de beste. Hij loopt er de hele tijd mee. Hij is buitengewoon ervaren. Uh, ik zie niet dat, uh, dat zijn, leven, zijn politieke leven echt gevaar loopt. Ja, maar hoe noem je zo'n uh, beschrijf eens hoe je uh, nu zijn positie moet typeren? Hoe noem je dat? Nou, Het is altijd goed voor de nederigheid... als je van tijd naar tijd weer met je benen op de grond getrokken wordt. En ja. ik denk dat dat een fase is die hij op het ogenblik meemaakt. Maar voor de rest, in de politiek is het enige vak wat ik ken... waarin je zegt, van, ik heb een mening, dus ik ben politicus. Je moet je eens voorstellen dat het hm. iemand zegt... Uh, ik vind een bus mooi, ik ga de bus besturen. Dan zou je toch zeggen, want er is je rijbewijsvriend? Maar in de politiek mm. kan iedereen, dan mag iedereen alles. Dat is op zich mooi. Mm. Maar we moeten wel ons realiseren dat het vak echt moeilijker is... dan het alleen maar maken van geluid. Oké, okay, nou dat laatste is fijn dat we het ook opnemen, deze uitzending. Dan kan ik dan later nog even ja, terug horen. U kunt erover denken om het uit te zenden. Nou, we hebben het net uitgezonden, okay. maar ik moet er even goed over nadenken... wat ermee bedoeld wordt. Maar Klaas de Vries, Diederik Samson dus. Die, die staat licht onder vuur. Uh, het vertrek van een aantal Kamerleden... uit die die fractie wordt uh, onder het gesternde gezet... Uh, dat uh, dat komt door uh, de dirigistische leiding en dat de idealen geen plek hebben. U heeft zelf ook wel eens op u in, in, in uw vele uh, stukken die u schrijft... en ook terug te vinden zijn op uw website... Uh, dat uh, je soms inhoudelijke overwegingen kan hebben... Uh, die anders zijn dan de partij. En daar past ook respect. Hoe taxeert u de huidige situatie? Nou, er is kennelijk een hele hoop opwinding. Dus uh, is dat mijn neiging om altijd op te winden uh, beperkt. Maar ik denk dat hij hier wel weer uitkomt. Kijk, ik ken Samson, uh, dus ik, ik wil eigenlijk helemaal niet op al die individuen ingaan hoor. Maar ja. ik ken Samson als iemand die altijd argumenteert. Uh, en waarschijnlijk helaas voor anderen heel vaak gelijk heeft. Ja. Uh, dus het is moeilijk om hem in een debat onderuit te schoffelen. Misschien moet iemand meer begrip hebben... voor het feit dat anderen wat meer tijd nodig hebben. Maar Het roept en, soms irritatie op, dat Natuurlijk gedrag, roept dat irritatie ja, op. Dat herkent u wel. Ja, natuurlijk. En dat speelt zich af in een tijd... die ook buitengewoon lastig is... Uh, waar uh, niks voor mee zit, Ja, maar ook in het land, hè. dat is u ja, opgevallen, in Europa... Zeker? dat is allemaal heel erg lastig, dus er moeten hele moeilijke dingen gedaan worden... en dat geeft tegenwind. Ja, maar en verder, hij... Wat Hillen net ja. zegt is dus juist, uh, er komen natuurlijk mensen in de politiek... die denken, ik heb idealen, die ga ik nou opschrijven... en dan worden die aangenomen. En dat is dus niet zo. Nee, maar het komt, komt ook voor dat mensen idealen hebben... en dachten bij de juiste club te zitten die dezelfde idealen heeft... want daarvoor zit je er bij die club... En daar is opeens geen plek voor. Nou, ik denk dat ze zich daar dan een beetje in vergissen. Kijk, idealen zijn dingen die je nastreeft en die je waarschijnlijk nooit helemaal realiseert. En waar je telkens weer hard voor moet ploeteren... om dingen voor elkaar te krijgen. En de dingen die aan de orde geweest zijn. Uh, ja, sorry, ik bedoel, als je na een jaar of na twee jaar zegt van uh, ik kan het hier niet. Dan, uh, dan geef je de strijd wel heel snel op. Vind ja, ik. Is Samson een goed leider? God, hoe moet ik dat uh, typeren? Ik, ik, ik heb zelf geen enkel probleem met hem als leider. Ik bedoel, uh, ik kan heel goed met hem praten en uh, goed argumenteren. Mm -hmm. uh, het is een uh, scherpe die beet, er beet erg veel. Dus je moet altijd besluiten ten komen. Maar uh, ja, ik zou niet weten waarom uh, die, in die in die club omstreden zou moeten zijn. Het nee, dus maar... is ook een beetje onverstandig om te blijven luisteren naar mensen die, uh, die weggegaan zijn. En waarvan je echt je moet afvragen of die in dat klimaat, in die kamer, in dat strijdgevoel... Uh, in dat, uh, uh, dat eeuwigdurende mm. gevecht uh, om... krijg ik een beetje gelijk of krijg ik het niet? Uh, of ze zich daar wel makkelijk op hun plek voelen. Ja. Maar ik vroeg, is hij een goed leider? Ja, denk ik wel, ja. ja. Maar waarom gebeurt dit dan wat nu gaande is? Nou ja, wat gebeurt dit? Ik bedoel, uh, u, u citeert uit, uit kranten die iets vreselijk vinden wat ik vrij normaal vind. Dus daar kan ik me niet over opwinden. Dat mensen weggaan, dat komt... Uh, dat komt nou, vaak ja, voor. Luister, ja. u heeft zelf uh, opgeschreven. Ik zie het nou, ik pak het even erbij. Over, dat, uh, uh, over keuzes maken en inhoudelijke overwegingen... die je als uh, actief politicus kan hebben. En dan zegt u, ze tonen in ieder geval meer moed... dan de meeste meelopers en jaaknikkers kunnen opbrengen. Nou, dat kan zijn. Ja. Ja, nou. Ik sluit ook niet uit dat deze mensen... Uh, Integendeel, ik, bedoel, ik, ik vermoed dat ze uh, denken dat ze 100% gelijk hebben. Ja, nou ja, u heeft ook wel eens ge iets gezegd over de sfeer in de partij. U heeft uh, mevrouw Ploemen, partijvoorzitter, nu minister van Ontwikkelingssamenwerking beschuldigd van naaien. Na omdat ze uh, Cohen <laughs> onderuit uh, haalde in een interview in de Volkskrant. Ja. Is, is er soms uh, een sfeerprobleem in uw partij? Nou, een sfeer weet ik niet. Het gaat af en toe wel erg hard tegen hard. En uh, uh, soms wordt uh, wat men als de waarheid uh, percipieert uh, wel eens wat luid gezegd. Nee. Uh, maar ik heb de Partij van de Arbeid altijd alleen maar prettig gevonden... omdat nee. er verschil van mening is, omdat er debat is... en omdat daar ruimte voor blijft. Uh, en een partij waar het allemaal koekoek eenzang is... dat, uh, dat is nergens goed voor Nee... Uh, het is wel leuker, maar het is nergens goed voor Hans hele Tot slot even voor de balans in de uitzending. Bij u is ook wel eens wat, hè? hoe heet ze ook alweer? Uh, Kopian en Kathleen, uh, uh, Kathleen Ferrier. Uh, die werden geloof ik op enig moment vanwege hun wat kritische standpunt... over PVV-samenwerking bijna bedreigd met uh, roeieren. He? Maar nou, u er gebeurt ook wel eens wat? Nou, nee, er gebeurt wel eens wat, maar laten we dat soort geschiedenissen... nou niet eventjes op een vlak gaan. Daar zijn we natuurlijk wel eens conflicten, maar dat hoort ook bij een politieke partij. Je moet je voorstellen, <laughs> mensen die naar Den Haag gaan... en die de politieke gaan, dat zijn mensen met ambitie... En mensen met een ideaal. En de combinatie van ambitie en ideaal. Het niet altijd gelijk. Nee, dat betekent elektriciteit. Dat betekent dat het vonkt. En als het niet vonkt, als het niet zou vonken. dan is het dood in de pot. Dan, dan ben je ambtelijk bezig af te vinken wat je binnen kan halen. Nee, het debat, het politieke mm. debat. Die geeft juist de, de, het engagement weer van mm. mensen. die proberen om de samenleving. Op, op, naar hun inzichten zo goed mogelijk te modelleren. En dat is niet ah. eenvoudig, want 150 mensen zijn 150 meningen. Ja, maar de fractie van de tijd van de arbeid in deze heeft er maar 38. Maar toch, is, hoe schadelijk is gedoe in een, uh, in een regeringspartij? Het grappige is dat de samenleving zelf vraagt altijd om uh, engagement en En iedereen zit met elkaar te bekvechten over allerlei meningen. Nee. Maar vindt het weer ongemakkelijk als in, de, in een partij daar weer verdeeldheid over is. Er zit een beetje iets dubbels in. Nee, maar en hebben is het het vraag was het... hoe schadelijk is gedoe in een regeringspartij, van coalitie. Ligt eraan. Ik denk dat het hier wel meevalt. Ik, ik denk dat okay. het punt wat uh, de heer de Vries net even aanraakte, de discussiestijl van, uh, van Samson lastiger is. Samson is inderdaad ongelooflijk scherp. Het is iemand die ongelooflijk uh, actief en met overtuiging redeneert. En het is niet een geduldige oom die even naar je luistertje over je bol uit en zegt... ik zal zorgen dat je een beetje meer ruimte krijgt. Je okay. moet elke dag opnieuw bij hem je punten verdienen. En dat is wel vermoeiend. Oké, okay, geen geduldige over. Nou, gaan we nog even... Samson, En we hebben tot zover de recensie over Diederik Samson. We gaan het nog even hebben uit de kranten over KPN. Daar is al heel lang heel veel gedoe over... Uh, nu is er een stichting uh, opeens uh, zichtbaar geworden die wil voorkomen dat KPN door uh, de Mexicanen, de meneer uh, Slim, uh, uh, wat zijn de naam, meneer Slim, uh, gekocht wordt. U bent uh, meneer de Vries, minister van Binnenlandse Zaken geweest. U weet alles dat onze hele uh, infrastructuur ook qua uh, security beveiliging ook met KPN te maken heeft. Dat weet u, uh, meneer Hille uh, van Defensie ook. Um, ik lees in het Algemeen Dagblad bijvoorbeeld... citaten van uh, Kamerleden, partijen, VVD, onder andere D66. De politiek moet zich niet bemoeien met KPN. Maar juist vanwege de infrastructuur, moet dat niet juist wel? Wat vindt u, meneer De Vries? Nou, ik vind het wel een beetje vreemd... dat de politiek dat zo makkelijk aan anderen overlaat. Uh, want uh, nogmaals, al die verbindingen die men heeft... ook allerlei geheime dingen die men heeft... die maken een samenleving natuurlijk tot in de haarvaten kwetsbaar... En het is wel prettig, als je er zeker van kunt zijn... dat er één bedrijf is dat ook onder een Nederlandse discipline kan staan... Uh, waarvan je zegt, nou, dat, uh, dat is in ieder geval 100% betrouwbaar bij alles wat het doet. Je moet het ook weer niet verabsoluteren. Je kunt met regels een hele hoop doen. Er zijn maar natuurlijk toch? ook uh, buitenlandse bedrijven. Maar ik vind het heel onverstandig om dat enige Nederlandse bedrijf. dat zo'n vitale functie heeft, om dat zomaar kwijt te raken. Overigens heb ik het gevoel dat dat straks misschien toch nog wel kan gebeuren. omdat men zich vooral verzet heeft tegen een vijandige overname. En ja. er zal nu zeker overleg gaan komen. Ja. Maar hoe dan ook, u uit zorg over dat kwijtraken. Ja. Hans Hille, inderdaad oud-minister van Defensie, hoe nee. kijkt u naar dat belang van KPN... voor onze veiligheid, infrastructuur, zoals Klaas de Vries dat noemt? Nou, ik zie dat toch iets... Um, ik, ik denk dat de toekomst toch is dat we echt in een internationale... samenhangende wereld zitten, waar landsgrenzen steeds minder belangrijk worden. En waar eh, het een illusie is te denken dat je bijvoorbeeld dit wat technologie is, dat je dat kunt afschermen enkel omdat het Nederland is of omdat het één bedrijf is, omdat je elke dag opnieuw door nieuwe technologie wordt ingehaald die op de een of andere manier eh, matcht of, of inbreekt in de technologie die er is. Dus ik denk dat het veel verstandiger is dat je de verhouding ook tussen het bedrijfsleven en de overheid wat opschoont, eh, de, de, de, de overheid minder met, met rechten en toezicht werkt en de techniek zijn werk laat doen, maar tegelijkertijd zorgen dat de wetgeving goed Genoeg is en de, het bedrijfsleven. moet de belangen die het bedrijfsleven heeft. Moeten, moeten. synchroon lopen met datgene wat de internationale gemeenschap. op een gegeven moment gaat doen. Ja. Maar we zitten in een groeistuip. naar een werkelijke open internationale samenleving. Ja, maar dat belang wat Klaas de Vries hier even aanstipt. Uh, wat KPN voor ons land Betekent. Moet je daar extra naar kijken als politiek, ja ah, of nee? Kijk, als ik vanuit Defensie kijk... Ja? Defensie heeft zijn eigen verbindingen. En die zijn dus niet van KPN. Dit zijn de eigen verbindingen die afgeschermd zijn. Dus voor de, voor de nationale veiligheid, zou ik zeggen... heeft Nederland goed voor zichzelf gezorgd. En als het dan gaat om, om, om, om datgene wat allemaal via uh, dataverkeer gaat... dan noemen we het allemaal maar op. Ja, Vodafone is ook actief op onze markt. En er zijn zoveel dingen hier. Er, er is, ik denk dat je dat die idee van vroeger... Dat euh, zoals het was, dat, dat de meeste Nationale diensten nog een je kleurtje hadden. En koninklijk kreeg dat, dat, dat die wel voorbij zijn. Oké, okay, nou dat waren een paar onderwerpen die ik uit de krant had gekozen. En we hebben nog even tijd om hierover na te denken. Radio 1. En Klaas de Vries zei door de pingel heen... we hebben nog even tijd om. Hierover na te denken. Zo ja. is het. Uh, desalniettemin gaan we toch verder tot 12 uur. Uh, luistert u naar Troskamer Breed en we praten met twee oud-ministers. Hans Hille was tot uh, in november vorig jaar minister van Defensie in het eerste kabinet Rutte met CDA en steun van de PVV en eh, lid van het CDA. Dus. En Klaas de Vries eh, vers, bekleden verschillende ministersposten... vooral in het paarse tijdperk en is nu senator voor de Partij van de Arbeid... en zit dus in de Eerste Kamer. Meneer Hille, eh, zo'n proces als wat we nu zien... de Verenigde Staten die eigenlijk wil ingrijpen, iets wil doen in Syrië... En wij die daar ook in het parlement over debatteren, de minister van Buitenlandse Zaken en Defensie, die worden ernaar bevraagd. Spelen wij eigenlijk wel, of speel je als minister in zo'n proces wel een rol? Hoe heeft het zelf meegemaakt, bijvoorbeeld uh, Bij met Libië. de kwestie Libië? Met Libië, ja zeker. Omdat, uiteindelijk gaat het er wel om dat de NAVO naar buiten toe moet kunnen laten zien. Wij maken deel uit van de NAVO of ze als eenheid opereren of niet. En op het moment dat je de, dat niet als eenheid kunt doen, roept dat vragen op. En uh, vandaar dat zo'n proces om naar elkaar toe te groeien... en tot één standpunt te komen, is altijd nogal moeizaam. En bij Libië is het niet gelukt. Ja, maar uh, met Libië is het niet gelukt, maar wij hebben uiteindelijk wel meegedaan. Wij vlogen er overheen, maar we gooiden niks af. Hoe zat dat ook alweer? Ja, maar met het niet afgooien van bommen wat in die tijd misschien wel eens wat vreemd gevonden werden... heb ik geprobeerd het signaal af te geven... dat de hele voorbereiding van die actie niet deugde. En ik heb bijvoorbeeld ook met Frans Timmermans, die toen oppositie was... heel veel robotjes gevochten omdat we het niet met elkaar eens waren. Op het aardigste moment was misschien wel die uh, tanks voor Indonesië... die de Partij van daar Arbeid heeft tegengehouden. Maar op dit onderwerp waren wij het volstrekt met elkaar eens. Yeah. En dan gaat het niet alleen uh, over het mandaat wat je hebt... maar het gaat ook om sowieso de vraag wat wil je nou eigenlijk. En je ziet dat in het Westen de neiging tot ingrijpen groter is dan bijvoorbeeld vanuit China of Rusland. Wij worden ook gestuurd door de beelden die er komen... en door de publieke opinie die zich ontwikkelt. En een van de problemen waar bijvoorbeeld Defensie als organisatie mee te maken heeft... dat als wij ergens ingaan, is het meestal met donderend applaus van het publiek... omdat dan de, de, de rechtsaantasting en de ellende op zijn hoogst is... Maar twee weken later begint die steun al hard af te nemen. Dus je moet donders goed weten wat ja. je doet. Maar dat donderend applaus, dat is nou juist het kenmerk... dat is Precies. er nu niet aan het begin. Precies, en ook dan niet. zie je dat ook het publiek huiveriger is geworden... gezien de ervaring, opgetelde ervaring van de afgelopen jaren. Is jaar. dat niet positief eigenlijk, dat het publiek... en dus ook de politiek die daar dan blijkbaar naar luistert... Uh, durft niet, de politiek durft niet zo 1, 2, 3 meer te zeggen... ja, uh, de vol tegenaan, want de burger wil het gewoon niet. Ja, maar de democratische controle is altijd goed. Dat, dat, is, dat is altijd goed. Altijd gezond. Maar los daarvan, als je door de, door de ervaring leert... Kijk, die wij geleerd hebben de afgelopen jaren, over vele jaren... bij eh, voormalig Yugoslavië is, zijn we er eigenlijk veel te slap in gegaan. We hebben veel te lang doorgepraat en hebben veel te veel ellende laten ontstaan. En is eigenlijk de doorbraak pas gekomen vanaf de Verenigde Staten... toen die mee gingen doen. Maar in Libië zijn we te vlucht erin gegaan. En is het, heeft Frankrijk een doorbraak geforceerd... waar op die bijeenkomst toen dat plaatsvond... Ja. de NAVO secretaris-generaal niet eens was uitgenodigd. Ja, te vlucht, dat is uh, heel belangrijk... Woord. Is dat nu ook een woord wat speelt? Blijkbaar wel, te vlug. Even afwachten. Nou, ik vind dat Frankrijk en Engeland te interventionistisch zijn... te gauw tussen beiden willen komen. Je herkent daar de oude koloniale mogelijkheden, mogelijkheden die denken... dat ze nog steeds een regiefunctie op de wereld hebben. En bij de VS heb je met name ook de, de belangen en de publieke opinie... die daar ook een rol mee spelen. Die drie landen trekken heel erg naar uh, orde op zaken stellen. Terwijl ik denk, dat was bij Libië ook zo... Uh -huh. dat een van de kostbaarste dingen is die wij op de moment met elkaar kunnen krijgen... is een overeenstemming met China en met Rusland en met het Westen, en dan gezamenlijk proberen... die landen waar grote problemen ontstaan... Eh, eensgezind onder controle te krijgen... en zorgen dat dit geen, geen infectie geeft naar andere delen. Ja. Meneer De Vries, het woord de vlug valt. Hè? U heeft verschillende situaties in uw leven meegemaakt... ook met die keuzes. Hè? Ik heb hem nog even opgezocht in 19. 1998 bijvoorbeeld was er een, een, een bombardement op Irak, een actie, Desert Fox onder Clinton. En daar was ook allerlei parlementaire gedoe over. Dat vond u toen prima, was ook geen steun bij de VN. Later heeft u over de kwestie Irak, echt tot de tanden toe virtueel bewapend, Balkijn naar achtervolgd met waarom steunen wij dat en zijn er bewijzen. Is dat de les? Je moet het niet de vlucht doen? Ja, dat wel, maar ik heb Balkenende niet achtervolgd. Ik, uh, ik probeerde duidelijk te krijgen waarom de regering... en op basis waarvan men besloten had steun te verlenen aan een oorlog... waarvan later is gebleken dat er daarin gelogen zijn. Ja, maar Balkenende Sorry. sliep er erg slecht van, van uw vragen... want hij wilde ja, er eigenlijk kan niks zijn, over en horen. en dat verdiende hij dan ook dik... want hij had zijn excuses wel eens mogen aanbieden... voor wat hij ons heeft aangedaan. Ik bedoel, we zijn toen we, om, bedrogen. Omdat, omdat we dat zijn op... toen bedrogen. Uh, meneer ze en toen bedrogen. Uh, door uh, meneer Powell, die ik heel hoog had... en nog steeds hoog heb eigenlijk... Uh, door de Amerikaanse president. En ja, tot Bos. op zekere hoogte ook door, uh, door de eigen regering. Die deed alsof het allemaal in de koeken en ei was. Maar dat was dus helemaal niet zo. Bedrogen drogen door onze eigen regering. Ja, nou vooral door de Amerikaanse en de Engelsen. Ik bedoel, de, de, ja, er zijn niet goed. voor niks onderzoeken ook in Engeland geweest. En kijk, wat we nu zien, is bijvoorbeeld in het Engelse parlement. Uh, de kranten schrijven erover. Cameron krijgt op zijn kop. Of die leidt een enorme nederlaag. Ik vind het een enorme overwinning voor het parlement. En voor de democratie dan, feitelijk. Ja, absoluut. Uh, dat men zegt, luister, wij gaan ons land en onze, onze mensen uh, niet in een avontuur storten... waar we niet van weten hoe dat ook over veertien dagen dan verder moet. Want dat is natuurlijk het grootste probleem hier. De Verenigde Staten die, uh, uh, die denken een klap te gaan uitdelen. Dat wordt dan allemaal heel beperkt gehouden. Er komen geen, uh, geen schoenen op de grond, hè? geen boetsen ja. op de grond. Er komt geen commitment om het probleem verder op te lossen. gaan zich er niet mee bemoeien. Die burgeroorlog kan dan gewoon verder gaan. Maar zij hebben er nog een paar kruisraketten op gegooid. Hallo. Oh. Ik bedoel, wat is dat voor een manier om je met vrede te bemoeien... en uh, signalen af te geven enzovoort? Uh, dan kun je beter dat geld aan, uh, aan die opvang van de vluchtelingen geven. Ja, met andere woorden, uh, het standpunt nu van het Nederlandse kabinet... van dit Nederlandse kabinet omarmt u als... Uh, nou ja, per definitie begrijp ik. Nou, omarm. Kijk, de benadering die ze kiezen... Hè, dat is dus nog geen standpunt. De benadering is, wij willen in ieder geval overtuigend bewijs hebben... over het daderschap. Maar daarna komt natuurlijk meteen de vraag... Uh, Rechtvaardigt datgene wat we vastgesteld hebben, ook dat we nu een militaire interventie doen? Ja. En men heeft sinds kort een uh, volkenrechtelijk adviseur bij uh, Buitenlandse Zaken, na de, het rapport van, uh, van Simo. Nou, ja. En die heeft gezegd: Sorry, ik bedoel, je kunt niet als strafmaatregelen zomaar even interveneren in een ander land en dan vervolgens uh, wegwezen. He, er zijn natuurlijk wel redenen waarom je in een ander land misschien wat kunt doen. Maar dan moet dat toch wel buitengewoon sterk gesteund worden. Ook vanuit volkengemeenschappen. Ja. Laten we eens even luisteren naar Timmermans. Hoe hij dat verwoordde van de week. Het kan zijn dat iets niet legaal is, maar wel legitiem. Dat klinkt heel gek. Dat is het ingewikkelde van dat volkenrecht dat niet zwart-wit is. Het is geen beta-wetenschap. En het geeft nu eenmaal die ruimte. En dan is het altijd een politieke beoordeling. Je kunt dit niet met juristerij dicht Schroeien of je dan wel of niet legitiem hebt gehandeld? Ja, uh, meneer, dat is wel natuurlijk een heel groot probleem. Uh, de Vries heeft het net over het volkenrecht en je kan niet zomaar dit en je kan niet zomaar dat. Uh, maar Timmermans geeft wel een dilemma aan. Het, het is ook een dilemma. Uh, de Veiligheidsraad is uh, weliswaar internationaal gezien, laten we zeggen, het belangrijkste. Um... Rechtvaardigingsgrond waarop je een inval kunt baseren, maar tegelijkertijd is het ook een politiek orgaan. En dat wil zeggen dat de posities die de landen daarin nemen, geen strikt genomen juridische posities zijn, hoewel de uitkomst wel zo wordt uitgelegd. Maar politieke posities zijn, en, en daartussen schipelen is vaak heel erg moeilijk. Ja, Cameron zei donderdag in, het, in zijn verklaring, in het debat ook in het Lagerhuis... ja, wat, wat wilt u nu? Aan de ene kant uh, uh, vindt u het nog te vroeg om in te grijpen... en aan de andere kant zegt iedereen, we moeten onmiddellijk iets doen... want die mensen lijden zo. Ja, maar dat is precies het probleem van, van onze democratie... met veel openbaarheid en veel beelden... Dat er ook een emotie doorheen gaat spelen. die plus of min het, het spel kan gaan beïnvloeden. emotie? Het gaat om honderden mensen, kinderen. gisteren nog ja, beelden nou, maar, van Napalm ja, maar, uh, nou bij de BBC. De, nou heeft u dus dezelfde emotie. Dat ja, is nou, ja, om het, het probleem, een beetje uh, duidelijk omdat, te krijgen. Ja, maar ze zeggen wel als het eerste. De eerste wat sneuvelt in een oorlog is de waarheid. En dat is ook zo. Ook in de, toen, toen Obama aankondigde dat hij een rode streep had getrokken bij gifgas... toen dacht ik, oh jee, nou binnen twee weken zal er gifgas zijn. En waarom? Wacht wacht, even, Het gaat heel snel. Daarmee suggereert u iets? Ja, dat, dat doe ik ook. Maar wat suggereert, wat ik suggereert u? Dat is dat de verschillende partijen er belang bij hebben... bijvoorbeeld om Amerika erin te provoceren. U, u ik vond de u suggereert, van Wacht Obama... even, wacht even. U suggereert bijna uh, boos opzet. Ja, zeker. In de oorlog gebeurt zoveel boze, ja, boze opzet. Een boze opzet van wie? Dat weet ik niet van alle partijen. Alle partijen hebben het belang bij hun eigen positie... Te, zo veel mogelijk te versterken. En uh, ook in de, in de oorlog bijvoorbeeld in, um, in Joegoslavië... Is er zijn er momenten geweest dat men op de eigen mensen geschoten heeft... om naar buiten toe beelden te geven dat de vijand in aantocht was. Wat helemaal vaak niet waar ja, was. Ja, maar Klaas de Vries heeft het net over... en dat zegt hij heel scherp over... we zijn bedrogen. Hij had er zelfs ook Balken er nog bij. Ja, we zijn is... bedrogen door de Amerikanen. Worden wij nu weer. Ja, wat... Nou, wat is bedrogen? Je wordt op toegang... Ja, een wat is bedrogen? Vorig, bedrogen? Ja, we... Je wordt je ziet heel veel beelden, maar de bron van die beelden... zijn niet altijd duidelijk. Nee, Je weet niet of ze gaan zijn. We worden bedrogen door iedereen. Nou, ik denk dat de media uh, zelf kritisch moeten zijn en zich af moeten vragen of, ze, of, of het mediabeeld wat ze geven ook altijd 100% spoort met datgene wat werkelijk aan de hand is. Ja. Ik wou er nog iets aan toevoegen: ja. dat is dat de Amerikanen en de Engelsen en de Fransen heus niet op, als, als regering niet op beelden afgaan, maar hun eigen intelligence hebben. En precies diezelfde dagkeurigheid hebben. Dat, wat, wat, even, dat, was, ook er, in, dat was ook in Irak, daar heeft daarom, Klaas de Vries. Uh, en daarom zegt Klaas de Vries: We zijn toen bedrogen. Ja. Daarom. Ja, maar, maar omdat toen, die informatie, hè, meneer de Vries. Dat heeft maar die nou was gefabriceerd. Dat is toch allemaal toegekomen. Gefabriceerd. Ja. En ja. Nederland had toen was het verhaal van Balken. Wij hebben eigen informatie. We zijn ja, nou, niet afgegaan ja, op die van zeker. de Amerikanen. Ja. En dat heeft er ook toe geleid. Dat, en dat u was zegt, ook. Sorry, die binnenlandse of die veiligheidsdiensten in landse, die moeten echt op dat punt ook beter uh, geëquipeerd worden. Want die kunnen niet een eigen oordeel hebben. Dat schrijven ze allemaal. Praten praat elkaar allemaal na natuurlijk. Nou, er was nog het... iets over die. Uh, kijk, ja? het is natuurlijk heel belangrijk. Kijk, ja? ik, die, dat gif, dat is dus verschrikkelijk. Trouwens, die brandbommen gisteren. En over, overigens wat er het afgelopen jaar gebeurd is. Dat is dus het Gruwelijk. dramatische en gruwelijke oorlog. En nu is dus de vraag, als je vaststelt wie daar aan een bepaalde handeling schuld heeft... of je dan moet zeggen, ja. nou, nu komen wij erin. U zei net, uh, dan gaan we interveneren of dan gaan we ons ermee bemoeien enzovoort. Dat is kennelijk niet de bedoeling van de Amerikanen. Die willen daar alleen een signaal afgeven, nog een aantal bommen laten vallen... en dan verder zich niet aan het, de oplossing van die vreselijke burgeroorlog committeren. En ik vind dus dat je daarover moet nadenken... van uh, wat gebeurt er nu nadat je al die kruisraketten daarop hebt afgeschoten... en hoeveel rubines heb je daar nog bij? En wat er buitengewoon dwars zit, is dat als men zegt dat Assad het gedaan heeft... dat men tegelijkertijd zegt, maar het gaat ons niet om regime change. Sorry, ik bedoel, of je wilt een strafactie hebben, want dit is een strafactie... die overigens dus door het internationale recht niet wordt toegestaan... maar, het is een strafactie. maar dan moet je natuurlijk ook degene straffen die verantwoordelijk is... Hille? Nou ja, ik ben het daarmee eens. Het probleem is, uh, eigenlijk vanaf de Arabische Lente... hebben wij in het Westen de romantiek weer gehad... van de helden en de schurken. En uh, uh, je ziet dat in de meeste landen... waar de Arabische Lente dan zogenaamd geboet heeft... er vaak meer problemen zijn gekomen dan oplossingen. En dat komt omdat nee, uh, wij... Maar uh, is ook die de... Arabische Lente, om door u heen te praten... wat de luisteraar niet echt apprecieert... maar om toch een antwoord op een vraag te krijgen... is die Arabische Lente eigenlijk... Uh... Beetje overdreven uh, geromantiseerd? Jazeker. Er is in, het, uh, in, in heel wat uh, moslimlanden. is er een hoop gedoe geweest. omdat de, de, de, de besturen daar van die landen. de. de uh, uh, Laten we zeggen. niet al te fijnzinnige middelen altijd gebruikte. en de, de ontevredenheid dus groot was. Maar er zit daaronder onder ook gestook van derde partijen. van Al-Qaeda, van andere regimes, weet ik wat. Het, het is niet. een aantal burgers die gaan demonstreren. En zoals wij bijvoorbeeld in de jaren zestig. de allemaal vreedzame re, re, re, revoluties hadden. en ook op een gegeven moment zelfs wat heftiger in Parijs. werkend aan een betere en vrije wereld. Nee, wat, wat daar aan de hand is, dat is. de ijzer, gewoon een harde belangenstrijd... waar eh, groepen en ook de buitenlands gefinancierde groepen... hard tegenover elkaar staan. En dat beschouwen als een ja. romantisch beeld van schurken en, en, uh, en, en, uh, en, en helden... en dan een Arabische lente. Dat is echt te lief. Ja. E, het als... is geen probleem oh, ja. om, om, om, om afschuw uh, uh, te hebben van, uh, van Assad. Dat is geen probleem, want dat heeft iedereen. Dat is een schurk. Maar het is buitengewoon nee, nee, lastig nee, is om dat... enige sympathie ja? te hebben... voor al die andere groepen die daar ja. nu aan het vechten zijn. Ja, maar dat, dat uh, heeft hij ook niet. Nee, maar ik bedoel, nu ga je daar dus bommen in gooien. Probeer ja. je dan een van de partijen te helpen? Of zeg je nou, we geven een signaal af? Nou, dan vragen ze misschien om nog een signaal... Uh, die mensen zijn daar, de groepen waar je mee te maken hebt... die strijdende groepen ook... die zijn met elkaar een ongelooflijk gevaarlijke mix. En er is niemand waarbij wij als Westen kunnen zeggen... nou, daar hebben we onze grootste sympathie mee. Alleen met de slachtoffers. En, en die, die, die lopen dus nu nog harder de grenzen over... omdat de Amerikanen ook nog dreigen met zo'n bombardement. Ja, nou zo Bas Heijnen vanmorgen, columnist in NRC Handelsblad. die schrijft... Ja, het is misschien wel onverstandig om in te grijpen, maar het is onvermijdelijk. Ja, ja dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, meneer Heijnen, ik weet niet nou ja. waar hij het vandaan haalt. Het nou ja, uh, is onvermijdelijk. Uh, uh, in wat voor ratio is dat dan? Dat we iets het moeten doen. Het mag niet. Dat staat, even, dat staat dus vast. Hè, min of meer vast. Dat er een, uh, een... En het, het, het is nog onzeker, en zeer onzeker, of het gaat helpen. En waarom zou dat dan onvermijdelijk zijn als het nog niet gebeurd is? Ja, maar Ik die... denk dat het belangrijkste ja. punt is, uh, uiteindelijk... Um, welke belangen zijn er aan de orde voor bijvoorbeeld het Westen? Dan heb je twee soorten belangen. Je hebt de veiligheidsbelangen van het Westen en de vluchtelingenproblemen en zo. Dat is enerzijds. En anderzijds heb je bijvoorbeeld de energiebelangen. Nou, als het dan om energiebelangen gaat, zeg ik dat rechtvaardigt het niet. Als het gaat om vluchtelingenbelangen of als het gaat om, om veiligheidsbelangen, kan je op een gegeven moment een moment krijgen. maar dan zal Rusland ook anders reageren. Kan je op een gegeven moment krijgen dat als bijvoorbeeld Syrië dreigt te exploderen. En, het, en dus ook de, de, de ellende naar andere landen toe gaat, dat je daar een halt toe roept. Wij hebben bijvoorbeeld als Nederland op het ogenblik in Turkije die Patriots staan. Ja. Die staan niet om aan te vallen, die staan om te verdedigen. Nee, om, maar... uh, wat zou daar dan mee moeten gebeuren? Want als er daar iets gebeurt, is het helemaal niet ondenkbaar... dat Assad een paar uh, raketten de lucht in stuurt. En wat moeten dan die Nederlandse uh, Patriots... Uh... Ja, de Duitse Patriots. Het... Ja, ja, dat... Wat moet hij doen? Geef er eens een antwoord op. Dat, de bedoeling is dat die raketaanvallen tegenhouden. Ja, Opvang. Maar nu maar dat... ook? ook. Ook als daar helemaal Natuurlijk. nog geen legitimatie voor is in de camera. Huh? Tuurlijk, als, als er raketaanval op, op Turkije zou zijn, mag je die verdedigen. Ze staan daar ter verdediging opgesteld. En daarmee heeft de NAVO, de, de, de, de, de Turkije is NAVO... Hè? Uh -huh. daarmee heeft de, de, de NAVO aan de grens, van zie gezegd tot hier... en niet verder. Nou, dat soort momenten, als, daar, als, als er overschreden wordt... kan je een ander soort discussie krijgen. Ja. Maar die is nog niet aan de orde. Eén ding wat mij toch wel uh, uh, frappeert, of wat vrij hard aankomt. U heeft het toch, u heeft er ervaring als minister van Defensie. U heeft het over uh, vooropgezet. Uh, Klaas de Vries heeft het over fabriceren en bedrog. Maar ja, u sorry, twijft... dat, dat sloeg dus op de Irak-situatie. Ja, snap ik, snap ik. Ja, ja, ja, Irak. Ja, ja. En, uh, ja. en, en u, uh, meneer Hillen, suggereert toch een beetje... dat de feiten die nu op tafel liggen dat dat nog niet zomaar feiten zijn. Die wantrouwt u. Dat heb ik te goed begrepen. Ik wantrouw niet de ellende die er is... en de, de, de nee. mensoldeerde omstandigheden... Nee. maar ik wantrouw wel de afzenders... en de manier waarop er gemanipuleerd wordt... met feiten, beelden uh, en uitleggen daarover. En dat geldt voor iedereen. Dat geldt voor Syrië, maar dat geldt ook voor Amerika. Ik, uh, elke oorlogssituatie word ik buitengewoon op mijn hoede. Omdat dan, dan gaan er belangen meespelen... waarvan ik eerst, eerst bewijzen wil hebben... of het een goed inzicht wil hebben. En bovendien, je hebt ook je intuïtie die daarbij helpt. En de Verenigde Staten... Uh, ik, ik ga ervan uit dat ze proberen hier oprecht in te opereren... maar ik zie bij de Verenigde Staten toch een beetje gebrek aan regie op het ogenblik. Kerry die stelliger is dan uh, Obama. Obama Kerry zegt nu uh, uh, dat het echt nodig is. En Obama zegt ik heb nog geen besluit genomen. Dat is geen sterke kaart die op het ogenblik door ja. Amerika is. Ja. Nou, ik ben er wel tevreden over. Ik vind dat Obama de afgelopen twee jaar het vrij behoorlijk gedaan heeft. Want er is natuurlijk altijd enorm veel druk om ja. in Amerika... om te zeggen hier moeten wij ons mee bemoeien. Dat heeft hij afweten te houden. En op het ogenblik... Uh, Probeert hij ook nog uh, te zeggen, we doen dat op, ons, op het moment dat ons uh, geschikt lijkt. Maar er komt een reactie. Maar wanneer dat zal zijn, laat hij nog in het midden. En, ja, maar, ja, maar u redeneert even uit de positie van... en dus gebeurt er eventjes niks. Daar ben ik het wel mee eens. Ja, het is vind dus uh, heel nee, knap in Amerika om dat te doen. Want die andere zijn voorgangers, de Bushes... Die, die konden geen seconde wachten om een oorlog te beginnen. Ja, maar dat zie ik bij Kerry bijvoorbeeld ook. Die is ook veel stelliger. Ja, Want, waar ja. ik de vinger op leg, is dat er in de Amerikaanse regering... kennelijk een zekere verdeeldheid is. En dat is voor je naar buiten toe nooit de sterkste kaart. Nou, laten we in dan werden. blij zijn dat Obama aan de baas is. Ja. Uh, uh, althans, uh, formeel. Uh, ja, maar, maar, maar, maar... U bent... Uh, minister van Defensie geweest. U heeft toch ook die situaties meegemaakt. U moest Koundoes, die politiemissie, hè, We hebben, hadden we maar een brave naam aangegeven, verdeler. Libië, daar heeft u ook... Uh, ja, maar bij Libië, bij Libië heeft Nederland toch een positie ingenomen die niet all-out geweld was. Nee, we zijn ja, daar overheen geweest. vliegen. Dat is, maar, nee, nou, nee, we hebben een embargo van zee gedaan. We hebben gezorgd dat de Libische luchtmacht niet de lucht in kon. Maar we hebben niet gebombardeerd, omdat uh, Nederland daarmee het signaal wilde afgeven. Duitsland deed hij mee, Polen deed hij mee, Spanje ja. Niet mee. Nederland het signaal wilde afgeven dat de ja. manier waarop het geregisseerd was ons niet beviel. Nou ja, maar zou, zou je dan voor kunnen stellen dat F-16's over Syrië heen vliegen en verder niks doen? Oh nee, het is levensgevaarlijk. Het is levensgevaarlijk, want de luchtafweer van van Syrië is zodanig, die is veel sterker dan van Libië... dat overleven ons f 16 niet. Nee. Maar je moet toch op een gegeven moment als minister beslissen. In wat voor situatie heeft u zichzelf toen de tijd dan gemanoeuvreerd... en hoe stelt u het zich voor als je het nu zou moeten doen? Ik heb toen gekeken... We hadden toen, toen was het acute aanleiding het beleg van Benghazi... en een dreigende ja. massaslachting. Ja. Ik heb toen gekeken wat, hoe binnen de naam voor de positie zich ontwikkelt. Ik heb met name mijn Duitse bondgenoot in de gaten gehouden... Ja. Wat, een, wat voor Nederland altijd een belangrijke partner is. En ik had met de Engelse minister van uh, tevoren uitge uitgebreid uh, overlegde, die was het... we waren het met elkaar eens dat het niet ingegeven moest worden. Alleen die is toen overruled door Cameron. En die belde mij ook op en die zei... ja, het spijt me, ik kan mijn standpunt niet houden... omdat ik het politiek niet mag. En toen zei ik, ja, maar ik mag dat dus wel. En intellectueel zijn we het hoop ik nog steeds met elkaar eens. Ja. En, en de oplossing heb ik gekozen door solidair te zijn, maar niet tot het gaatje. Ja, maar nu, stel dat u nu minister van Defensie zou zijn... maar ik had natuurlijk in het begin al gevraagd gezegd... no way, wij moeten ons daar nu niet mee bemoeien. Ik zou bij een inbreng in de NAVO zo zijn... om te proberen om het, het, het, met de huidige uh, kennis van zaken... om daar van weg te blijven. Ja. En meneer de Vries, toch, de, de, hè, want dat was wat Bas Heijnen natuurlijk ook bedoelde... daarom citeerde ik dat ook uit de NAC. Uh, het is misschien allemaal wel onverstandig, maar onvermijdelijk. En het woord onvermijdelijk bracht hij ook in verband... dat daar uh, een, een, een, een genocide plaatsvindt. Het woord holocaust ja, noemde hij zelfs, geloof ja. ik, in zijn uh, column. Ja. Ja, wat daar gebeurt is verschrikkelijk. Ja, en maar heeft dan, hij dus gelijk in hoe kun je dan kijken en niks doen? Dat ja, gaat maar sorry, even op... dan, dan gaat het er dus om: kun je iets doen wat dat ook beëindigt? En weet u waarover gesproken wordt op de ogenblik? Dat is niet om dat conflict aan te beëindigen of die vreselijke burgeroorlog op te lossen, maar dat is om te zeggen: we laten ze blijken dat we uh, uh, tegen dat gif, gifgasgebruik zijn ja. uh, brandbommen en zo. Vergeten we even. We gooien daar uh, wat koersmissiles op en daarna trekken we ons terug. En dan gaat die burgeroorlog gewoon verder. Kijk, ik zou er reuze voor zijn als er internationaal veel meer inspanningen waren... om te kijken hoe we dat hele gedoe daar in Syrië... beter tot, uh, uh, tot, uh, tot een vre meer vreedzame toestand zouden kunnen terugbrengen. Maar om te zeggen, uh, dit is een bedreiging voor de vrede zoals uh, Kerry gisteren deed. Uh, nou, het, het, ik denk dat het schieten van, cruise, uh, ja. van, van tomahawks op uh, Syrië op zichzelf... Geen, geen bijdrage is aan een grotere vrede in het land. Tegendeel, zullen er zullen nog meer puinhoop bij komen... en meer slachtoffers vallen. Ja. Dus er, er, er moet een, een, een, een samenhangende aanpak komen... om dat probleem op te lossen. Bovendien ja, doet het onrecht aan de... Uh, die simplificatie doet onrecht ja. aan de... Aan de betrokkenheid van andere landen in de regio, ook erbij. Qatar, die er miljarden heeft ingepompt. vanwege een gasleiding die wordt, moet worden aangelegd. Saudi-Arabië, die zijn belangen heeft. Gasleiding. Gasleiding, ja. ja het gaat, nee. gaat ook vaak om energie natuurlijk. Er zijn nieuwe gasvelden ontdekt. En Qatar wil een pijpleiding daar gaan bouwen. en heeft belang bij dat Syrië op een andere manier wordt ingericht. Het gaat niet alleen om democratie of zo. Het is buitengewoon ingewikkeld. Rusland kijkt er ook naar, want Rusland heeft op het ogenblik zeg maar het monopolie. van het leveren van gas naar Europa toe. en vindt dat eigenlijk wel best. Er zijn tal van belangen die daarin meespelen. En daarom kun je, kan je dat niet simpel herleiden. Sterker nog, op het moment dat je daar militair ingaat, moet je wel weten tegen wie je strijdt, waarom je strijdt... waar je wil eindigen en welke prijs je daarvoor wil betalen. Want vergis je niet, Afghanistan hebben wij natuurlijk... de Afghaanse leger is geen partij voor de NAVO. Dus het was helemaal niet zo verschrikkelijk vermoeid ja, om het regime te vervangen. Maar, maar we hebben daarna de verantwoordelijkheid genomen... om datgene wat het Westen daar heeft aangericht... En het, en het oprichten van democratie... betekent dat we tien jaar lang daarin vele, vele honderden miljard hebben geïnvesteerd, en? met een sterk afnemende steun van de bevolking. Ja, en? Eh, van de, ook van de eigen bevolking. En, en dus, resultaat? het resultaat? Het resultaat is, laten we zeggen, een zesje. En als je, een zesje. Ziet, ja, nou, als je dat ziet, na tien jaar opereren... Komt er wel met moeite uit, een zesje. Nee, maar dat betekent dus, dat wil ik nog aangeven... dat het eventjes ergens ingaan, dat kan je niet zomaar doen. Nee, Als, als, nou, bedoel, als, als, als u daar dan... U begint er zelf over Afghanistan. Niet om dat hele traject door te nemen, maar om, als je daarna terugkijkt. En je kijkt naar wat het opgeleverd heeft. En u geeft een heel zuinig sessie. Een politiek sessie, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. um, wat hebben wij daar dan uh, eigenlijk tot stand gebracht? Ja, wat we hebben we opgeleverd? Niet, we zijn er niet ingegaan om de democratie uit te breken. We zijn er in dat tijd ingegaan omdat het toenmalige regime Al-Qaeda faciliteert. Ja, maar we gaan eruit in de situatie dat we weten dat het weer net zo erg wordt. Ja, maar wij zijn In het Westen hebben we nog het verantwoordelijkheidsgevoel dat je dan ook iets moet opbouwen. Dus we hebben daar 3D geprobeerd te bellen. Dus zowel diplomatie, maar ook ontwikkeling ja. en, en de, de militaire kant. En we hebben, ik denk dat we ons stinkende best hebben gedaan met vijftig landen... wat heel veel is internationale gemeenschap om Afghanistan ja, te helpen... uit die ellende te komen. Maar als, als je ziet hoe betrekkelijk dat resultaat is... geef dat nog eens aan, onderstreep dat nog eens... dat je moet weten waar je aan begint... als je zomaar in een land binnenvalt en eventjes de macht overneemt... en dan daarna hoopt dat men het zelf verder kan bouwen. Ja, dat als het wordt betre betrekkelijk gebruikt, zegt u, suggereert u bijna... misschien hadden we het ook wel niet moeten doen. Nee, want we oh, zijn natuurlijk ik... ingegaan vanwege al-Qaeda. Okay. En vanuit, vanuit het dreigement van, dat daar van, uh, terreur zou kunnen worden georganiseerd. En die dreiging was denk ik heel wezenlijk. Maar gaandeweg is, uh, zijn we bezig geweest met een soort democratiserings- en bevrijdingsoffensief uh, uh, in, in, uh, in Afghanistan. Er zijn heleboel dingen, goede dingen mee gebeurd. Bijvoorbeeld de positie van vrouwen is, is dankzij de interventie van, het, van het, uh, al die landen is, is duidelijk, heeft duidelijk meer kansen gekregen. Ja. Maar de, uh, de uitkomst is, is heel betrekkelijk, heeft ontiecht van geld gekost. En de steun daarvoor... bij al die landen die meededen... nam steeds verder af. En dat geeft aan... bezind in geen begin. Ja. Meneer de Vries, kan zo'n... Zo uh, eventuele participatie... Of, of goedkeuring voor ingrijpen van de Amerikanen... voor een Nederlands kabinet... op enig moment ook... Uh politiek uh, ingewikkeld of problematisch worden... gezien ook de traditie van de twee partijen die in de coalitie zitten... Partij van de Arbeid en VD. Ik denk dat het voor iedereen problematisch zal zijn... van welke partijen dan ook. Nou ja, wij uh, praten steeds over bezuinigen kijk, en de zes miljard... met dit punt gewoon, in die ja, context. Maar als het kabinet zegt... sorry, wij vinden het volkenrecht zo belangrijk... Uh, dat we ons daar, uh, behalve dat kiertje van Timmermans... altijd aan willen houden... Want zonder volkenrecht is het helemaal chaos. Hmm. Uh, uh, en het kabinet zegt, sorry, er kan alleen maar wat gedaan worden... als dat een zinnige bijdrage is aan een verbetering van de omstandigheden in Syrië. Uh, dan acht ik het niet uitgesloten dat, uh, dat men uh, die weg uh, uh, nog wel bewandelt. Maar ik, ik, ik, ik zie op beide, uh, beide vragen zie ik geen goed antwoord. Nee. Uh, de, de volkenrechtelijke legitimatie is, is nog nul. En uh, uh, uh, ja, wat we daar teweeg kunnen brengen met, uh, met een beetje schieten op dat land, nee. notabene, wat al helemaal ja. in de puin ligt... waar ja. de mensen alle kanten uitvluchten. Sorry, dat ontgaat uh, nee, mij. Dat, dat, dat heeft u gezegd. Maar goed, uh, ja. Rusland en China... Zullen dus dat het zijn twee nee's. Ja. En als u zegt, waarom uh, ziet u dat daar ruzie komt in de coalitie? Voorbeeld, ja. Ik denk dat een redelijk denkende coalitie uh, het hierover eens zou moeten zijn. In ieder geval was het ja. zo dat de vorige coalitie met Dibi te maken kreeg. En de vorige Dibi, coalitie... Dibi, Dibi, Dibi... Libië. en de oh, vorige Libië. Oh, Schok. Nee, Think Libië. De vorige uh, coalitie had geen meerderheid in de Tweede Kamer. Uh, maar werd gedoogd toen door, uh, door de PVV. De Partij van de Arbeid heeft in de Libië-saak steun gegeven. En ik denk dat het ook heel verstandig is bij dit soort aangelegenheden... om te proberen vanuit de uh, grote partijen in Nederland... in te opereren. Uh, en ook proberen als regering tot een etnensinstandpunt te kunnen komen. En dat ja. hebben wij toen ook gedaan. Ja, maar partijen worsten, hè? zeker aan de linkerrechter... Ja, maar... zij worstelen altijd met dat probleem. En zeker ja, de... linkse partijen worstelen er vaak mee. Ja, maar De VVD wilde toen dat wij wel gingen bombarderen. En de Partij van de Arbeid wilde dat niet en het CDA wilde dat niet. En we zijn er gemeenschappelijk uitgekomen. En ik heb ook van de VVD, hoewel ze hun accent anders lag... heb ik altijd volledige steun gekregen over wat Nederland toegedaan heeft. Het ja. CDA, uw partij is nou ook heel duidelijk over de huidige uh, situatie. Hè? Namelijk over ingrijpen of niet ingrijpen, namelijk nee. Ik denk dat de D66 en het CDA beide uh, een, een, de verstandige... Doen, een verstandige positie zoeken om he, goed om zich, om, om zich heen te kijken. En waar het bij enigszins kan hier het regeringsbeleid te steunen. Ja. Uh, meneer De Vries, dit zal ook het standpunt, denkt u, blijven? Want met alles wat u vertelt. Ik weet het niet. Uh, ik bedoel, het is uh, Vooral aan de Tweede Kamer, daar zit ik niet in. Uh, nee. Maar ik bedoel dat ik nou probeer daar redelijkheid over te argumenteren. En te zeggen van wat is hier nou een zinnige actie, wat helpt. Uh, waar komt uh, die burgeroorlog in Syrië beter mee aan zijn eind? Uh, kijk, het is daar onmogelijk om te zeggen... we gaan die, die partij steunen, want we zijn tegen Assad... maar we zijn ook tegen al die andere groepen bijna. Ja. En Boudelok, de al-Qaeda is daar is zeer actief. Die wil je dus ook niet steunen. Dus wat, wat, wat, wat, wat wil je bereiken met, uh, met een militaire interventie? Ja, er zijn ook mensen de afgelopen week geweest... die hebben op televisie gezien op de radio gehoord. Ik ga ze niet allemaal citeren, maar die dan een beetje uh, cynisch zeggen... Zet er maar een hek omheen en laat ze het uitzoeken. Nou ja, dat vind ik dus echt cynisch. Ik heb net gezegd dat het naar mijn smaak... veel en veel meer diplomatieke inspanning moet zijn... om hier uh, iets, uh, iets zinnigs te gaan doen. Uh, maar daar merk ik niet zoveel van, Ja, en hier zie je ook weer dat de internationale gemeenschap... de tol betaalt van waar bij Libië, Frankrijk... Uh, met name Frankrijk en Engeland toe geforceerd hebben... Uh, terwijl er een mandaat toen was van de Veiligheidsraad, waar Rusland en China voor hadden gestemd... geforceerd hebben door dat mandaat zover op te rekken... dat Rusland en China zijn haken. Mm. En in de afgelopen... Tijd sinds Syrië begonnen is, heb je de hele tijd gezien dat Rusland en uh, China dus op, uh, zich anders opstelden. Dat had het niet alleen te maken met het huidige probleem. Maar ook met de, uh, met de wijze waarop uh, het Westen is omgegaan met de positie van die twee landen in, het, uh, in de zaak van Libië. Oké, okay. en... ik wilde tot slot, uh, ik had het wel aan het begin aangekondigd, ook nog even hebben over de coalitie. Maar dit onderwerp Syrië en de wijze waarop u er zo over praat, is uh, belangwekkend uh, genoeg. Maar toch, uh, de coalitie is wel genoemd ook in dit. Verband. Um, we staan aan het begin van het nieuwe politieke seizoen. Hoe taxeert u uh, uh, de komende maanden politiek en de houdbaarheid van deze coalitie, meneer De Vries? Nou, Dat is altijd moeilijk in Nederland de houdbaarheid van coalitie te voorspellen. Maar ik geloof dat men uh, uh, elkaar uh, uh, behoorlijk rationeel weet te vinden. Hoe de harten van de uh, Partij van vinden. de Arbeid en de VVD die kloppen wel eens wat anders. Maar ja. Er moet natuurlijk wel geregeerd worden... en dit land is politiek natuurlijk zo versnipperd geraakt... dat ik het er wel mee eens ben... dat men nu met z'n tweeën als grote partijen probeert... Eh, om in ieder geval gedurende een aantal jaren... consistent beleid te voeren. Dus ik hoop dat dat lukt. Ja. Het wordt natuurlijk een moeilijk jaar... En, ja. uh, uh, Ach, dat zal altijd wel weer een bananenschil zijn die, uh, die het nog moeilijker maakt. Als uh, dus je er maar niet over uitglijdt, bedoelt u? Nou ja, dat, dat kan gebeuren. Ja, nou, ja. wat dan noemen ze nou, dat dan? Uh, nou, bananenscholen uh, de, he, ze zeggen wel eens... Uh, wat zijn de grootste gevaren in de politiek? Events, dingen die gebeuren. Plotseling gebeurt er iets en dan... Ja. Uh, dat hoeft niet ja. per se in de Eerste Kamer te zijn en overal. Nee, in de Eerste Kamer ben ik altijd heel optimistisch over. Want juist omdat ik erin zit. Uh, ja. kan ik nou, ja, goed zien. Geef uh, maar één zetel daar, hè? Niet overdrijven. Uh, ja... Maar ik kan het vanaf die ene zetel heel goed zien. Ja. En uh, uh, weet u, er wordt heel veel vanuit de Tweede Kamer gespeculeerd ja. over wat de Eerste Kamer ja. gaat doen. Maar de Eerste Kamer die wordt geconfronteerd met datgene wat in de Tweede Kamer gebeurd is. Als daar geen goede alternatieven zijn gepresenteerd, heeft de regering naar mijn spraak een hele goede kans om succes te hebben. Hele het vergezicht voor de uh, coalitie en de politieke atmosfeer de komende Heel moeilijk, omdat de, ook de omstandigheden heel moeilijk zijn. Je zal in zo'n malaise, een economische malaise, beleid moeten voeren. Dat valt ja. heus niet mee, omdat je over veel tenen heen rijdt. Ja, maar functioneel uh, goed samenwerken en denk houdbaarheid, dat, denk ik. Ik dat... denk dat de coalitie zelf er wel uitkomt. Ik denk dat de coalitie zelf, uh, uh, juist omdat er zoveel tegen hun zijn... een steeds grotere eenheid zal worden. Maar ik denk dat het wel in, de, in het politieke debat lastig zal worden... om alles zo door te krijgen. En als je bijvoorbeeld neemt dat het CDA heeft ingezet op uh, geen lastenverhoging. Dat is een nogal stevig standpunt. En dat, komt, dat kom je op een gegeven moment... zowel in de Tweede Kamer mm, als in de Eerste mm. Kamer tegen. Nou, dat zijn issues. Daar, daar, daar moet het, de, het kabinet zou, moet zich daar op de hoofd om te kijken hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja, maar dat is, dat is, dan kom je met een alternatief... Waar, waarvan je kunt afvragen of het kabinet in staat is... om daar aan te worden. Ja, afvragen of het kabinet in staat is. En dan praat je natuurlijk ook over de premier... of dat er uh, een groot leider is die dat allemaal kan... Manage. Ja, of een tegenstelling tussen de Partij van de Arbeid en de VVD. Uh, nou, geef ze een het antwoord daarop. Nou, de probleem moet het kunnen managen. Maar in dit een geval. Hoe kan hij dat? Uh, kijk, Rut is een. een uh, uh, uh, de er wordt een a, is de afgelopen jaar uh, relativerend over hem gesproken, maar hij is ook in de VVD teruggekomen. Nadat nou, hij geweldig op zijn rug heeft gelegen. Ja, dus, maar had het eerder over iemand... helden en schurken, dus zijn en weggaan. Dus zegt dat het eens concreet? Hij is een vechter. En, en vechters die moet je pas afschrijven als het laatste punt gemaakt is. Oké. Okay. Nou, wou u daar nog een uh, bijzondere opmerking over maken... over Rutte ter afsluiting en het begin van het nieuwe seizoen? Nee, ik wens uh, iedereen die verantwoordelijkheid draagt uh, veel sterkte. Okay. Meneer oud-minister van Defensie, die JSF, daar heeft u echt voor geknokt. Wordt dat nog een moeilijk punt of moet hij er gewoon komen? En de Partij van de Arbeid moet dat slikken? Hij moet niet gewoon komen omdat de Partij van de Arbeid dat moet slikken... of omdat we een speeltje ja, moeten hebben. Maar... Hij moet er komen dat Nederland in, in een internationaal NAVO-verband... datgene moet doen wat van Nederland verwacht kan worden. En dat is dat hij er komt? En daar hoort onder meer de Joint Strike. -fighter. En Klaas de Vries, functioneel werkt u met Hele samen op dit onderwerp? Uh, ik denk dat als Nederland een luchtmacht wil hebben... dat het mij niet zo zoveel kan schelen welk toestelmelder neemt. Maar er moeten er wel zoveel zijn dat je een luchtmacht overhoudt. Ja, dus dat oscheid. lijkt me de kritische vragen eigenlijk bij, ja. je, bij die uh, nieuwe vliegtuigen. Dat weten we zo langzamerhand wel na al die onderzoek. Het gaat erom ja of nee? Nou ja, de vraag is, heeft men geld genoeg om een behoorlijk aantal van die toestellen te kopen? Nou, en als dat niet zo is, dan, uh, nou, je, dan heb dat, je geen nog meer. Nou, de vraag stellen is het antwoord geven, want er is geen geld. Dat is nou ja, de hele dag. Hey, wacht hebt. even, wacht even, Klaas de Vries. Er is geen geld dus? Nou, ik denk dat er, als u naar de begrotingen kijkt, dat men geld opzij gezet heeft om een... Uh, om, om, de, om, een lucht, om een vliegtuig te ja, vervangen. En voor ja. dat geld kun je vliegtuigen kopen. Maar als dat er zo weinig zijn dat het geen zin meer heeft... of dat je een veel te grote mm. overheid krijgt, ja, dan, en dan heb je een probleem. Is dit een antwoord eigenlijk op de vraag, denkt u? Ik weet niet wat, uh, hoeveel vliegtuigen ze denken te kunnen bestellen. Nee, maar op mijn vraag, was het de JSF ja of nee qua Partij van de Arbeid? Nou ja, de PvdA heeft ideologisch, uh, geloof ik. Uh, niks met een bepaald type vliegtuig. Nee, nou ja, het komt ja, maar... er niet echt helemaal sterk uit, maar toch. Hans Heelen, Klaas Vries, hartelijk dank. Redactie Roelien Aks en Lisbeth Witteman, Techniek Rolfscheuden. Zometeen het NOS Nieuws en daarna het journalistiek onderzoeksprogramma Argos... en daarna Tros met Tros in Bedrijf en Autoshow. Volgende week zijn we er weer. Tot dan, dag met Magriet.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 Als je er goed over na, is het wel graag weer goed. Op de perstribune zit uw eerste rand. Morgen vanaf kwart over twaalf. Op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. 4 tegen 5 uur terugleggen. 16 meter, goalkant. Oh, boven aan Je schiet ze er alleen maar een extra tijd in. De Premier League. Kijk je live op Fox Sports.